Het treinverkeer van en naar Utrecht komt langzaam weer op gang. Kort voor zeven uur ontstond er een scène- en wisselstoring... waardoor het hele treinverkeer rond Utrecht kwam stil te liggen. De storing was om acht uur verholpen, maar het duurt waarschijnlijk nog uren... voordat de treinen weer volgens het spoorboekje rijden. In Amsterdam zijn de prijswinnaars van het documentairefestival ITVA bekendgemaakt. De prijs voor de beste lange documentaire ging naar de Zuid-Koreaanse film Planet of Snail... over een doofblinde man die trouwt met een vrouw die ook een handicap heeft...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 met Menno Reemmeijer. Goedenavond, AZ staat nog iets steviger aan kop in de Eredivisie. De ploeg won thuis met tweeën van Utrecht. Zo dadelijk Frank Wielaert over die wedstrijd. Een zeer opmerkelijke overwinning in Astana. Kazachstan van Wouter Oldeheuvel. Wereldbeker schaatsen dus. Oldeheuvel won zomaar de 1500 meter. En wie belde hij toen als eerste? Ja, eerst mijn vriendin natuurlijk. En daarna heb ik ook... Uh... Sven aan de telefoon gaat en die was een, alleen maar een schreeuw, dus er stond niks van. En er was meer schaatsnieuws, want Adi Koops krijgt definitief de achtervolgingsploeg onder zijn hoede. Bellen we straks mee met hem. De Nederlandse volleybalmannen kunnen de Olympische Spelen in Londen definitief vergeten. Want bij het pre-OKT in Kroatië gaven ze tegen het gastland vier matchpoints weg. Dat moet je natuurlijk niet doen. Vandaag kwamen ze thuis, een illusie armer. Het is bezig om te bezinken, het is bezig om te beseffen wat, uh, wat we nu hebben misgelopen. Dus uh, dat proces is nu aan de gang en dat zal nog wel even duren. Al dus bondscoach Edwin Benne. Verder praten we met Egel van Kessel die toch niet aan de slag gaat... bij de vrouwenwielenploeg van Garmin. We hebben een ijshockeyer die het land uit moet omdat hij illegaal is. En we kijken vooruit naar het voetbal van de rest van dit weekend. Bijvoorbeeld met Vitesse-trainer Sean van der Brom. Die heeft nagedacht over de zepert van vorige week tegen Feyenoord. Maar als het team... Uh, het team in de steek laat, dan, uh, dan zien wij er zo uh, beroerd uit. Als, als afgelopen zondag tegen, uh, tegen Feyenoord. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Met natuurlijk eerst aanzet tegen Utrecht. Uh, Frank Wilaatje je hebt gekeken naar misschien wel de aanstaande kampioen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is nog wat vroeg om dat te gaan roepen. Maar het zijn wel weer drie punten waar voorlopig PSV, Ajax en Twente achteraan mogen gaan jagen. Die AZ hier behaald heeft. Hoewel dat in het eerste half uur er niet echt naar uitzag. AZ was veel sterker dan FC Utrecht. Dat wel. Alleen, er kwam geen enkele kans. De eerste kansen waren gewoon voor Utrecht. De kogel kreeg een 100% kans, maar die vond Esteban op zijn weg. En datzelfde gold een paar minuutjes later voor Bovenberg dan had het eigenlijk 0-1 voor Utrecht moeten staan. En daarna kwamen uiteindelijk toch de kansen voor AZ. Maar het, duurde het nog heel lang. En tot een vrije trap van Ellen. Natuurlijk tot een vrije trap van Elm voordat de 1-0 van AZ kwam in de tweede helft. Na dik een dikke uur voetballen pas. De ideale plek voor Elm een metertje of twintig van de goal. En hij krulde de bal keurig binnen. En daarna een hele fraaie goal van Goedmonson Een schitterende knal met de buitenkant van zijn linkervoet. Vlak voor tijd voor 2-0. En dan doet AZ uiteindelijk gewoon wat je van ze mag verwachten, thuis winnen van FC Utrecht... en daarmee dus de rest in de achtervolging zetten. Ja, ik zei eh, per Buis eh, aan de kop van de dat het 2-1 was geworden... maar voor alle duidelijkheid, en blijkt ook uit jouw verhaal... 2-0 voor AZ. Eh, steviger dus op die koppositie. Eh, ja, inderdaad. Een, een, een stuk steviger. En ze hebben nog een helftje tegen uh, Excelsior te goed ook nog. Hè? Op 7 december ja. gaan ze die mistwedstrijd nog een helftje inhalen. Gertjan van Beek had graag de hele wedstrijd gedaan. Dat is ook wel te begrijpen. Bij 0-0 uh, dan had hij nog 45 minuten extra gehad om die wedstrijd ook nog te winnen. En uh, dus de concurrentie nog verder op achterstand te zetten. Maar ik denk dat de concurrentie zo al moeite genoeg heeft om AZ een beetje bij te houden. Hoor. Hoewel nu langzaam maar zeker ook de problemen zouden kunnen komen. AZ heel fit. Hè? Heel veel spelers ja. die gewoon uh, gezond zijn... Maar Wermbloom bijvoorbeeld, die pakt nogal wat gele kaarten en is voor de volgende wedstrijd geschorst. Hij zal er niet bij zijn in de volgende wedstrijd uit bij Heerenveen. En ja, dat soort problemen zou AZ ook nog kunnen krijgen, want zo breed is de selectie niet. En dat is eigenlijk het enige wat ze tegen hebben. Maar ja, zolang je fit bent en voldoende mensen aan boord, zal Gert-Jan van Beek zich helemaal nergens druk om maken voorlopig. Frank Wilaert vanuit Alkmaar, dankjewel. Dan uh, het nieuws van vanavond, ander nieuws van vanavond. Want Arie Koops is de nieuwe bondscoach van de mannenachtervolgingsploeg in het Schaatsen. Um, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dank je wel. Er uh, is nog wel iets om me heen te vertellen. Uh, want u moet een beetje vertellen hoe het gegaan is. U vervulde de functie als ad interim. U bent technisch directeur van de KNSB. En dan op zoek naar een nieuwe bondscoach. En die is dan Arie Koops zelf. Ja. ja. Uh, <laughs> Het kan soms heel erg raar lopen, ja. uh, maar hier gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. En eigenlijk zijn we al uh, in maart, april begonnen om te kijken hoe we met de achtervolging het beste uh, zouden kunnen uh, ingaan vullen. Uh, ik denk dat we heel veel succes hebben geboekt de afgelopen jaren. Alleen op de momenten dat het echt moest en waar het echt om gaat bij de Olympische Spelen, daar hebben we het uh, niet goed gedaan. Nee. Uh, ja. Dat heeft heel veel voorbereiding geëist om, om te kijken wat is nu de beste route. Uh, ik dacht een uh, goede route gevonden te hebben met de aanstelling van Theo de Rooij. Ja. Uh, Theo had echter een uh, hele mooie snelle fiets ontwikkeld. En uh, dat ging zo snel dat hij ook weer heel snel vertrokken was. Ja. Zeggen we er ook nog eventjes bij dat het niet helemaal lekker lag en onomstreden was in de schaatswereld zijn aanstelling? Nou ja, Theo heeft, uh, uh, is, is natuurlijk bekend vanuit Wier. Ja. Hij uh, heeft een... Uh, een beetje ongelukkige situatie gekend als, uh, als manager van uh, Rabobank. Ja, Dat is uh, zo ver terug en ik, uh, ik bewonder de managementkwaliteiten van uh, Theo. Ik denk dat ja. hij uh, zeer geschikt was geweest voor deze klus. Dat heeft niet zo mogen zijn. Uh, wij zijn ondertussen verder gegaan in het proces. en het, uh, We zijn ook niet gestopt met werken, want ook uh, Jos de Koning en Erwin Wennemars hebben een hele belangrijke rol gespeeld tot nu toe... ...om heel veel analyses te doen... ...en heel goed te kijken wat het de afgelopen jaren beter had gekund. Nou, met die kennis uh, ben ik ook met de coaches uh, bezig geweest. Uh, hebben we, vorige week hebben we geschaard in uh, Rusland... ...en hebben we eigenlijk een keer voor het EGI kunnen oefenen... ...hoe dit proces dan moest verlopen... Ja. ...hoe de rollen van de verschillende mensen daar zouden moeten opereren. Er waren een aantal mensen die tijd, uh, tijdopnames deden... ...waren videocamera's bij ons... De coaches hebben zelf gecoacht, uh, dus in die zin was ik meer een procesbegeleider oh. en ik zie me meer ook zelf als een manager van Team Nederland. Dan hebben we het over Gerard kermkoschak en, en die man, hè? Ja, zeker. En ja. ook de andere coaches waren in de ja. kantlijn betrokken, want er waren ook een aantal sporters die zelfs als reserve heel erg goed hebben ja. meegewerkt. En die waren ook voor 100% geprepareerd en die kwamen ook nog uit andere ploegen. Dus ik denk dat het uh, al met al in uh, Chelyabinsk in Rusland een uh, ja, hele goede ja. setting is geweest. En toen zeiden dus ze met z'n allen, meneer Koops, Arie, gaan we verder. Nou ja, we, we, we hebben dat natuurlijk uh, geëvalueerd. We hebben gekeken wat, uh, wat gebeurde daar nu precies. Ja. Uh, wat zijn nu de voor- en nadelen uh, om het eventueel toch uh, te gaan doen. Nou, op, op basis van die evaluatie hebben we gezegd, ja, eigenlijk moeten we nu uh, hiermee verder gaan. Dit doorontwikkelen, want het is leuk, ja. uh, een gouden medaille en uh, zilver winnen, maar we zijn er nog niet. Nee. Uh, want ook hier is het maar uh, een zwaluw. en meestal ja. wordt het dan lente maar. Hier moet het nog efficiënter ja. worden. Goed, maar nou, nou, nou, ik toch op, nou, te ja, nou ga ik onderbreken. Want de, ja. het, het, ik begrijp het hele proces. Uh, maar ja. aan de andere kant begrijp ik het ook weer niet. Want u bent gewoon technisch directeur van de KNSB. Ja. Uh, de oud schaatser ook. Verstand van zaken, zit al jaren in die schaatswereld. Waarom is dit vanaf het begin af aan? Hij staat boven de partijen, denk ik dan. Net als vroeger, denk ik, Abbe Krook, Rob van de Vecht. Dat, dat soort mannen. Waarom ging dat vanaf het begin af aan niet uh, meteen om u? Waarom moet je zoeken naar Theo de Roy? Joop Albeda is, is laatst nog, nog genoemd? Waarom ja. is het niet meteen Arie Koops geworden? Nou, omdat uh, in eerste instantie had ik het heel erg druk met heel veel andere werkzaamheden. Ik doe natuurlijk ook uh, andere disciplines waar ik verantwoordelijk voor ben. Uh, zowel kunstrijden als maar ook inline-skaten, ja. wat we opnieuw hebben opgepakt. Uh, Shorttrack is heel veel werk aan de winkel. Het uh, begint ook zijn vruchten af te werpen. Daar uh, investeren we heel veel tijd en energie in. Uh, zo ook in de lange baan, wat natuurlijk uh, als beste schaatsland uh, op de kaart staat. En dat willen we graag blijven.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 Uh, ...waardoor ik in ieder geval uh, tijd genoeg heb om ook dit proces uh, aan te gaan sturen... Ja. ...en uh, hier een succes van te ja. maken. En dan alleen, want u zei, uh, tot nog toe hebben uh, Jos Koning en Erbe Wennemars een uh, deel bijgedragen. Stoppen die ermee? Nee hoor, die, uh, oh, die blijven, uh, die blijven hun uh, werk doen. Ja. Zijn denk ik heel erg belangrijk voor alles wat met analyses te maken heeft. We hebben natuurlijk heel veel informatie ja. opgehaald, uh, bijvoorbeeld in Tjeljabinsk. Ja. Dat, dat, dat wordt nu verwerkt en met die kennis uh, kunnen we nu ook weer gaan sturen richting Heerveen... Ja. En ook in de toekomst. Dus ze dus blijft heel erg belangrijk. Want ik kan dit zeker niet alleen. En zeker niet vanuit mijn functie als... Uh, nou, ik het ja. directeur sport. Ja. Uh, maar je kunt het vergelijken. Zeker voor het topsportgedeelte als technisch directeur. Technisch director, ja. uh, dat kan ik zeker niet alleen. Ja. Zeg maar, uh, nou ben ik uh, geen kenner. Slechts een leek, maar wel een liefhebber. Als ik dan kijk naar de breedte van onze schaatsport. Dan, uh, we hebben het in Vancouver niet gehaald met dat met goud. Maar dit moeten wij toch met twee vingers in de neus kunnen. Met de breedte en, en de kracht die wij hebben in het schaatsen. Ja, het, het lijkt heel gemakkelijk. Alleen, uh, nou, het zal uh, niet gemakkelijk zijn, maar met de klassen die we hebben... moet je toch een goede ploeg ja, neer kunnen zetten die dat iedereen moet dus kunnen Ik ben een beetje verslaan. eens dat we met, met, met deze potentie uh, daar absoluut prijzen moeten kunnen winnen. Maar het is net als met uh, de 100 meter hardlopen. Uh, in dat geval moet je drie keer een stokje heel goed doorgeven. Hier ja. moeten we bij de vrouwen zes ronden volledig goed in elkaar slag kunnen rijden. Op het juiste moment kunnen versnellen, op het juiste moment kunnen wisselen... op het juiste moment seintjes kunnen geven... Ja. waardoor uh, mensen dan voelen dat ze er wel of niet zijn. En dat is geen gewoontepatroon bij uh, schaatsers, want die schaatsen meestal alleen. En dat is juist het moeilijke van deze discipline... om drie uh, individuele schaatsers... Uh, als, ploeg als, te functie... als een treintje over het ja, eind laten gaan. Als ploeg neer te zetten. Uh, maakt het ook wel weer mooi trouwens als uh, onderdeel bij het schaatsen moet ik zeggen. Zeker, zeker. Uh, Arie koos, op, op jacht naar Goud, op de Olympische Spelen. Uh, succes met die race. Dankjewel. Tot ziens. Uh, en om nog even bij dat schaatsen te blijven. Want Astana is dit weekend het uh, decor voor de wedstrijden schaatsen. Uh, Joris van den Berg die keek ernaar. De uitblinker van de dag heette niet Groothuis, Wust, Oenema of Smeekens op Nederlands gebied dan. Nee, de grote man van de dag was Wouter Oldeheuvel. Hij schreef in 1.45.69 de 1500 meter op zijn naam. En het geheim zat hem in zijn opening. Die was voor zijn doen snel en daarna hield hij stand. Daarna bleef hij op tempo. En op die manier wist hij de Canadese specialist Danny Morrison... op 1100ste van een seconde te schaatsen. Brons was er voor Havard Bukko. En de grote mannen op deze afstand, Davis en Groothuis... werden respectievelijk vierde en zesde Nuis Zat daartussenin met de vijfde plaats. Groothuis won vorige week dus, werd nu zesde. Maar hij kijkt toch, denk ik, tevreden terug op deze dag. Immers, hij sprinte naar de derde plaats op de 500 meter. In een nieuw persoonlijk record 35,01. En dat na een belabberde opening van 9,98. Dat was de 1 na slechtste opening van de dag. De afstand werd gewonnen door de Koreaan Mo in 34,89. En Jan Smekens zat teleurstellend ergens in de minneboot. Ook op de 500 meter voor vrouwen was er brons voor Nederland. Thijsje Oedema reed 38-22, net als vorige week. En dat was goed voor de derde plaats, achter Sangwa en Jenny Wolf. En de 3 kilometer voor vrouwen werd gewonnen, zoals verwacht... natuurlijk door Martina Sablikova, 4 0, 3 28 Drie tienden sneller dan de steeds beter wordende Claudia Pechstein. En er was brons op die afstand. Verrassend brons voor Diana Valkenburg in 4 0 5, 36 Irene Wust werd vierde... Net niet goed genoeg voor een podiumplaats, maar wel goed voor de eerste plaats in de Grand World Cup. Een overal klassement over alle World Cups die verreden worden. En bij de mannen gaat erin aan de leiding. een van de beste mannen van dit moment, Stefan Groothuis. Morgen de tweede dag. En de man van uh, vandaag was uh, Wouter Oldeheuvel. Met die verrassende overwinning op de 1500 meter. Joris uh, had het er al over. Bert Maderink sprak met hem. Is dit nu al uh, de verrassing van het seizoen? Ja, al in ieder geval vroeg in het seizoen een verrassing ja, voor mij. Ja, zeker. Ook voor jezelf? Ja, ja. Groot verrassing. Want waar komt dat dan vandaan? Ineens sta je er. Nou, ik weet in ieder geval wel dat ik continu goed ben. En uh, fysiek ja, sta ik gewoon heel sterk. En uh, ik denk dat het toch ook uh, met de kop te maken soms heeft. En uh, ja, soms moet je die knop omzetten en uh, die barrière ja, overbruggen. Hoe heb je dat gedaan dan? Ja, ik weet niet. Maar uh, in ieder geval wel ervoor uh, ja, gaan. En ik wist gewoon dat ik fit... En, ja, fysiek goed ben. Dus dan uh, ja, ga je ervoor. Ja, maar dan nog. Zo makkelijk is dat niet. Want nee. kijk naar vorige week. Uh, ja, Groothuis, Davis, dat zijn de namen. En jij deed mee, zeker. En ook goed mee. Maar ah, ja, winnaar. Ja, zo'n zo race als vorige, vorige week, ja. Nou ja, zo in kan ik rijden. En dat weet ik ook. Dat is mijn basis en standaard. Maar uh, dit zijn wel uh, zeker uitschieters, ja. En betekent het ook al dat je nu weet hoe het moet? Ja, weet hoe het moet. 500 meter blijft toch al een hele lastige, lastige race. Zie zie ook aan uh, Stefan. Vorige week uh, veruit de beste en uh, ja, nu ietsjes minder. Maar uh, ja, 500 is blijft een lastige afstand en iedereen kan winnen. En ja, zeker de top 10 uh, van de wereld kan ook uh, zo... Uh, weer op het podium staan. Ja, nee, dat is ook zeker waar hoor. Maar het geheim van jouw race was misschien ook dat hij heel goed opgebouwd was. Heel mooi opgebouwd was. Want gekke was, Groteis, die zat nog mijlen ver voor... Uh, bij de ene laatste doorkomst. Ja, ook, ook een uh, tuit. Die, die, die ligt in de uh, voorlaatste voor ronde een seconde op je voor. Ja, maar als, uh, ja, ik rijd dan een uh, 8-1 als laatste ronde. ja, nou, dan kun je zoveel weer op goed pakken. En, uh, ik weet ook uh, dat ik... Uh, ja, niet, niet eens een stad te ben. En ja, voor mij doen was een 6-2 eerste ronde al ja, uitmuntend goed en, en ik weet, in Tjeljewins in kon ik hem niet vlak houden, of la, uh, hoe heet dat? Van ja, vlak houden voor mij doen. En nu, uh, ja, nu had ik een uh, goede richtpunt op de laatste kruising. Ja. En wat is nu het richtpunt? Ik bedoel, uh, weer eerste worden, denk je alleen aan het allrounder? Want jij bent natuurlijk een allrounder eigenlijk ook. Hoe, uh, hoe gaat het nu in je kop? Ja, dit is ja, dus ik wel gewoon om in ieder geval uh, wedstrijden op te noemen op, op uh, hoog niveau. en Vooral voor de roundkampioenschappen later dit seizoen. En, uh, ik had graag ook uh, die vijf kilometer natuurlijk gereden in World Cup en die mis ik wel. Dus die zal ik straks ook uh, ja, wel weer gaan moeten rijden. Uh, de commentator zei van, god, dat is misschien wel het hoogtepunt uit uh, Wouter Oldeheffels carrière. Ervaar je dat zelf ook zo? Nou, niet echt. Ik, heb kijken. ik denk dat er een weken afstand of een... Uh, ja, mijn derde plek ooit op de EK vind ik ook nog steeds een heel ja, groot hoogtepunt. Natuurlijk, winnen hier op een world Cup is super. En dat is, uh, die kan zeker naast uh, die, uh, die derde plek op de uh, EK en een keer uh, ja, een derde op uh, 5 kilometer in uh, Nagano. Dus. Je merkt hier aan de schaatsmensen die er zijn. Dat ze meteen met jou meevoelen en meeleven. Je werd ook meteen gebeld aan alle kanten. Wie was de eerste die je belde. Ja, eerst mijn vriendin natuurlijk. En uh, daarna heb ik ook uh, Sven aan de telefoon gehad. En die was een, <laughs> alleen maar een schreeuw. Dus er stond niks van. En dat ah, was positief bedoeld? Ja, zeker. Die was super blij voor. Ja, mooi. Ja, beter dan Kramer. In het spoor van niemand. Winnaar. Uit de Gefeliciteerd. Dank je wel. Super. just looking down on miniatures of important statues comparing them at every boutique, the cheaper Pretty difficult. Beste titel ooit. Hey, hey, hey van Room 11. Het kwam hard aan bij de volleyballers. De uitschakeling voor de Spelen volgend jaar in Londen. Op het eh, pre-OKT, het Olympisch Kwalificatietoernooi... staat dat weer voor in Kroatië. Hadden ze moeten winnen van het gastland van Kroatië dus. Maar ondanks vier matchpoints... vier matchpoints lukte dat niet. Vanochtend keerde de ploeg terug op uh, Nederlandse bodem. En daar gaf bondscoach Edwin Bennen aan... dat de klap nog niet helemaal verwerkt is. Nou, het is bezig... <laughs> om te bezinken, dus bezig om te beseffen wat, uh, wat we nu hebben misgelopen. Dus uh, dat proces is nu in de gang en dat zal nog wel even duren. Wat zijn jouw eerste gedachten over dit project? Uh, eerste gedachten zijn uh, dat ik het heel erg jammer vind dat, uh, dat je nu uit, uit, uh, uit het toernooi wordt uh, gerukt. Het gaat heel abrupt natuurlijk. Uh,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 De keuzes en de beslissingen over vele zaken maak je in de vroeg stadium. Maak je natuurlijk voordat je wat doet. Dat is de planning. En uiteindelijk achteraf zie je dat de dingen misschien anders gedaan kunnen worden. Goed. Het feit is natuurlijk dat we ons niet hebben gekwalificeerd. Het feit is dat we ook niet eens de finale gehaald hebben. Dat is teleurstellend. Natuurlijk. Daar zitten wij natuurlijk zelf al het meeste mee. Aan de andere kant uh, is er denk ik uh, niks te verwijten, want uh, je doet je best op de momenten dat, uh, dat het te doet. En uh, de momenten dat er uh, beslissingen genomen moeten worden nogmaals, neem je die uh, beslissingen die, uh, waarvan je denkt dat het de beste zijn. Vandaar dat er niks te verwijten is. Hoe nu verder? Uh, dat moeten we allemaal in alle rust bekijken. Ik zal uh, de komende week uh, in alle rust met alle spelers weer uh, gesprekken voeren over uh, even eens terugkijken uh, op deze periode, hoe de, uh, of de hele zomer eigenlijk, uh, hoe die uh, gelopen is, uh, wat we kunnen verbeteren en ook de beschikbaarheid van spelers zullen we dan uh, aan de orde stellen. Hoe, uh, hoe, ja, welke spelers zijn beschikbaar voor volgend jaar en hoe gaan we onze planning uh, richting uh, het komende jaar of de komende jaren vastleggen. Want heb jij al duidelijkheid over spelers die nu stoppen? Nee, helemaal niet. Daar hebben wij uh, niet over gesproken, ook bewust niet. Uh, goed, je hebt natuurlijk wel ideeën of gevoelens. Uh, de, natuurlijk zijn er wel uh, vaag wat, wat dingetjes, maar concreet is er niks. Nogmaals ook bewust, we hebben ons gericht op dit toernooi. En wat er hierna komt, uh, nou, daar hebben we nu gelukkig ook nog even tijd voor. Dus uh, dat hoeft niet binnen twee weken besloten te zijn. Dus komt wel. Um, de weg die je nu bent ingeslagen, ja. is dat de goede weg? Ja, ik denk het wel. Uh, het is wel een omslachtige weg. We hebben heel veel uh, tijd genomen... Uh, om heel veel spelers te bekijken deze zomer. We hebben heel veel tijd genomen om, uh, om een proces uh, goed neer te zetten, om, om, om een gezond proces neer te zetten. Uh, dat gaat met vallen en opstaan, daarvan dat, dat waren we bewust. Uh, dat is ook wel een moeilijke weg, maar ik denk dat er uh, potentieel uh, aanwezig is in de groep. Ik denk dat er mogelijkheden zijn. Ik denk dat er interesse en motivatie is in de groep. En uh, Dat zijn de basisvoorwaarden om, uh, om later succesvol te zijn. Uh, maar je moet er wel tijd voor nemen, want het gaat niet, uh, niet heel snel. We zien het ook deze drie weken weer. We zijn drie weken bij elkaar geweest in deze samenstelling. Met dat hobbels ook nog in de voorbereiding. Door blessures, ziekte, uh, is, is ook die voorbereiding wat anders gelopen. Nou, dan zie je toch dat we in zo'n toernooi niet in staat zijn om, uh, om, om die dingen te corrigeren op tijd. Uh, ja, dat heeft ook mee te, uh, er mee te maken dat we, dat we een korte voorbereiding hadden. Nou, dat zijn dingen, een team heeft nou eenmaal wat tijd nodig. Een team heeft wat tijd nodig om automatisme te, te, te krijgen. En uh, ja, ik hoop dat daar hebben we tijd voor nodig. En ik hoop dat dat uh, de komende maanden, jaren ons ook gegeven wordt. Volleyball-bondscoach Edwin Benne is een analyse in gesprek met uh, Floris van Horen. Het was uh, vandaag weer zo'n opmerkelijk bericht dat dan in één keer weer hier de redactie opkomt. Garmin Cervelo ziet af van van Kessel. Kortom, tegenslag voor voormalig Wiederbondskoos Egon Verkes. Want wij dachten dat hij eh, daar ploegleider werd bij de Vrouwenploeg van Garmin Cervelo. Eh, in ieder geval een paar maanden geleden. Maar gaat kennelijk nu toch niet. Egon Verkesel, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is er misgegaan? Ja, wat is er misgegaan? Um... Ja, of wat niet? Ik heb een. Uh... even kijken, vijf weken terug heb ik een contract van die mensen gekregen. Dat heb ik getekend. In drievoud uh, teruggestuurd naar, uh, naar Bolder in, uh, in de Verenigde Staten. Daarna niets meer gehoord, ja. totdat ik vorige week een uh, tip kreeg van, uh, van de manager van die vrouwenploeg uh, dat er uh, problemen waren met, uh, met het feit men men was in onderhaling met de sponsor bleek achteraf Big Mat te zijn, een Franse ploeg, of een ja. uh, Franse sponsor. Dat was niet doorgegaan, dus ik dacht, weet je wat, ik stuur een uh, mailtje en uh, goed zit met mijn contract en dan kreeg ik een... Een heel kort mailtje terug van, uh, van uh, meneer Vaters, de manager van de ja. ploeg, met uh, de mededeling: uh, ...I think we cannot hire you. Sorry for the miscommunication. Nou oh ja, dat lijkt mij uh, miscommunication een uh, understatement om ergens in dezelfde taal te blijven. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik was er echt van geschrokken. Ik bedoel... Uh, ja. Ja, ja dit, dit, dit verwacht je niet. Kijk, het gaat toch... ik had, Op dat moment had ik ook kunnen tekenen voor een Zuid-Afrikaanse ploeg voor vier jaar. Ja. Had ik een contract niet leggen. Maar ja, op aandringen vooral ook van, van, de, van die vrouwen van die ploeg. Eh, heb ik toch echt voor hun, ben ik toch echt voor hun gegaan. Ook voor een, een, een stuk lager bedrag. Maar ik vond dat ik vorig jaar toch een beetje ongelijk, daar was weggegaan. Dus ik, ik had ook wel een beetje die verplichting. Nou ja, en dan, ja, dan komt dit wel erg uh, koud op je dak. Zeker omdat, ja, Fortis die brengt altijd de, de moraal hoog te hebben met zijn ja. ploeg en uh, de meest schone ploeg en noem maar op. En dan vind ik, als je dan zo'n sms'je terugstuurt, waar je al een maand weet dat uh, die sponsoring is weggevallen. Ja. Ja, dat vind ik wel uh, beneden alle niveau. Ja. Het, het kleeft een beetje aan u, want uh, um, hiervoor zou ook al aan de slag gaan bij Pegasus. En, ja, en bij ja, de Kamer, ja, nu ja, ja. Uh, is het op het laatste moment afgeknapt. Ja, vorige half december. Toen bleek er denken dat er was geen geld Dus uh, die, uh, die mensen van die ploeg, uh, Australië, die heeft toen uh, 45 mensen in, in Londinië genomen, waaronder mijzelf. En. Ja, en. Uh, ja, en uh, ook dat bleek uh, niets te zijn. En ja, dit is, niet, dit is geen scherm in de wielersport Absoluut niet, want ik kom maar zelden voor. Maar ik maak het twee keer binnen een jaar mee. Ja. En dat is puur pech. Ja. Ik had genoeg andere aanbiedingen. En ja, ik, blijkbaar kies ik het, uh, de verkeerde telkens. Ja, en zit je werkloos thuis? Uh, ja, nou dit jaar, dat is in feite wel. Uh, want ja. uh, eind december was het erg laat. Ik hoef nu, volgend jaar hoef ik niet werkloos te zijn. Dat zeker niet, maar... Uh, een fulltime aanbieding. Allemaal uh, parttime aanbiedingen van diverse bloemen. Ja. En uh, ja, het is gewoon heel vervelend. Ja. En, maar uh, die, die, die aanbieding die u heeft laten lopen voor vier jaar, Zuid-Afrikaans, begreep ik dat goed? Ja, want Zuid-Afrikaans Ja, MTN, ja. Uh, dan mag je toch, toch, toch, toch iets van, van denken aan schadevergoeding, als je dat hebt laten lopen voor een contract wat op het laatste moment kennelijk niks waard blijkt te zijn. Ja, nou ja, goed, daar ga ik uh, na laten kijken uh, of dat kan. Uh, maar het is een complex, want je hebt ook te maken met uh, Amerikaanse wetgeving. Dat heb ik al begrepen van uh, een bevriende advocaat. Die ja. heeft die stukken nou het Dus dat wordt, maakt dat wordt sowieso al moeilijk. Uh, maar uiteindelijk schiet er ook helemaal niks mee op. Uh, ik, ik, ik had het wel proberen, maar dat zal niet makkelijk zijn. Alleen het vervelende was, ik, ik kon er gaan bij woord, dus van oké, okay, als het zo moet, dan, dan, uh, dan ga ik eens informeren bij een advocaat. En dan ja. zet hij een sms'je terug, uh, be my guest. Uh, dus, dat zet me vooral tegen de borst, hè, die ja. manier van hoe men daarmee omgaat. Hè. Als die man een maatregel tegen mij is, van de God, Egon, het is moeilijk voor ons om die en die reden... Dan had ik wat anders kunnen doen. Ja. Maar, maar nu... zegt dat niks over het, het, het, het, het vrouwenwielrennen? Dat sponsors makkelijk afhaken? Dat ploegen niet rond te krijgen zijn? Ja, dat, dat zegt hij zo vrouwen. Dat is gewoon heel moeilijk. Dat staat dat zelfs met vrouwenvoetbal in Nederland. Het heeft eigenlijk relatief weinig status. Het zijn twee hele grote sporten. Maar uh, de vrouwentak daarvan heeft weinig status. Ja. Dat is hoe uh, dat komt, weet ik ook niet. Uh, maar aan de andere kant, vorig jaar uh, met Pekingsses was het gewoon een mannenploeg. En... Uh, dus ja. Het is niet alleen voor... Uh, volgens mij goed, is het eerlijk hoe dat dit voorkomt, zover ja. ik weet. Nee. Nou goed, uh, op de blaren zitten dan maar weer. Ja, ik zal niet anders kunnen. Nee, ik begrijp het. Nou, succes ermee. Dank u wel. En sterkte. Egon van oh, Kessel, hartelijk dank voor de toelichting. Egon Egel, Egel van Kessel dus geen uh, ploegleider komend jaar... bij de ploeg van Garmin C. de de vrouwenwielenploeg. Uh, dan het uh, voetbal van vanavond. AZ won uh, van SU Utrecht thuis met 2-0. Um, Elm 1-0 en een schitterend doelpunt van uh, Goedmansom 2-0. Jan Rolfs praat na met AZ-speler Roy Berends. Je was goed op Dreef uh, vanavond aan de rechterkant? Ja, ik uh, startte goed. Eerst zelf was, uh, was goed op, de, ja, op het rendement na, want uh, de goal viel niet. En dat was voor ons wel zuur. In de tweede helft start ik weer goed, daarna zakte ik 10, 10 tot 25 even weg en uh, daarna pakte ik het weer op. Dus, uh, maar met al was het wel uh, een goede wedstrijdje. Het een belangrijk aspect wat je zegt, het rendement was er niet. Waar lag dat aan? ja, goed, uh, Josie, Brett hadden een paar kansen, iedereen had wel een paar kansen. En dan, uh, als je... Halve kans eigenlijk? Hè? Ja, halve kansen of net voor langs of zo. En, uh, ja, het was net niet, de eindpaas was net niet. Dat uh, was net de scherpte die, die ontbrak. Maar ja goed, uh, we controleerden de wedstrijd wel. En we hadden in de rust gewoon gezegd: uh, blijf zo door. En als de, als de goal valt, dan, dan, dan, dan hebben we de pot gewonnen. En dat gebeurde, dus daar waren we blij mee. Dan valt het doelpunt. Maar ja, het blijft toch nog een tikje spannend. Ja, goed. Uh, als het 0-0 blijft, is het altijd spannend. Hè? Normaal, uh, als, wij, als wij de goal zien maken, dan uh, zie je meestal dat de tegenstander wel eentje inprikt. Alleen uh, ja, die hadden wel een paar countermogelijkheden en een paar goede kansen, denk ik. Alleen uh, ze waren niet echt bij macht om, om ons, uh, om ons uh, ja, voetballend. Uh, ja, aan te kunnen, denk ik. En uh, ja, op een gegeven moment kregen we zoveel vrije trappen rond de 16. En uh, ja, dan heb je met, uh, met Rasmus natuurlijk gewoon een specialist... die dat, uh, ja, dat kansje wel kan benutten. Dus uh, dat deed hij vandaag weer. Had je nou zo'n gevoel voor de wedstrijd van... ja, ik ga ervoor, ik, ik zit goed in mijn veld. Beetje rust gehad, geen Europees voetbal gespeeld. Scheelt dat in, in zo'n aanloop naar de wedstrijd? Nou goed, uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik probeer gewoon elke wedstrijd gewoon, uh, in mijn eigen te motiveren. Al het maakt niet uit tegen wie het is. En ja, vandaag uh, vandaag uh, ging het gewoon goed. Dus, uh, ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Ja, ik bedoel, als je een, een midweekse wedstrijd niet hebt, dan heb je wel meer uitgerust. Maar goed, uh, daar weet je ook niet van tevoren. Het is toch mooi, de euforie na afloop. Weer gewonnen. Uh, de vraag komt natuurlijk uh, steeds dichterbij. reëel ook. Gaan jullie echt geloven in je kampioenskansen?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 Dan naar uh, trainer, uh, de trainer van AZ, Gertjan Verbeek. Die zag dat het niet eenvoudig was. Want pas diep in de tweede helft viel de eerste goal. En zei ik dat die tweede prachtig was. Nou, dat was hij zeker. Maar de eerste mocht er ook zijn. Een prachtige vrije trap van Elm er in één keer in. De vraag aan Verbeek is dan waarom de openingstreffer zo lang op zich liet wachten. Nou ja, ik, uh, je hebt ook te maken met een tegenstander die erin blijft geloven. Omdat het lang 0-0 blijft. Ondanks het feit dat wij heel dominant waren en heel veel initiatief hadden. En ook wel onze kansen wisten te creëren. Alleen in die, in die eindfase vond ik ons toch wat slottig, wat minder wat, wat scherp. En het staat ook niet altijd even mee. Um, uh, nou ja, dan blijft Utrecht erin geloven. En dan duurt het inderdaad lang voordat je, voordat je de beslissing forceert. Maar nou fijn, dat, dat, dat, dat, dat dwingen we ook af. Hè. Door, door, door heel goed vooruit te verdedigen. Door, door een hoog tempo te spelen. Ja, dan... Dan moet je ook, uh, en dan krijg je veel vrije trappen en, en, en nou ja, en daar, daar hebben we een specialist in en die, die, die wil we dat weer zien vandaag. Het is prettig om die te hebben in je ploeg, hè? Ja, nee, ook tuurlijk, Dat is ook zo. Maar uh, er zijn nog wel meer jongens bij ons als kunnen raken. Hè. Dat liet Johan Berg ook zien even daarna. Uh, dus wat dat betreft uh, is dat een extra kwaliteit van een team. Hè, dat je spellenvattingen ook weet te scoren. En, uh, het is ook een verdienste van het team hè, dat je dus rondom de 16 zoveel vrije trappen uh, creëert. Het is toch een opluchting, die, die, die tweede treffen. Ja, nou, je weet bij 1-0 en je ziet ook de moeite erin komen. Dan weet je dat ze opportun gaan spelen met lange ballen. Uh, dat kunnen ze alsnog. Hè. Dat, heb, uh, dat hebben ze flad week ook succesvol tegen Ado daarna gedaan. En dus daarom moet ik meteen mijn wissel en gere meteen gereageerd bij met Klavander in. En uh, eigenlijk uh, zijn ze nooit daardoor meer gevaarlijk geworden. En niet alleen omdat de in kwam, maar omdat we ook heel goed het middenveld hielden. Waardoor wij eigenlijk nog gevaarlijker werden. En ik denk ook dat daardoor de 2-0 viel. Is het rendement, het, het beetje gebrek eraan, het creëren van echte grote kansen, kun je daar nog verder aan werken met deze ploeg?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 Ja, dan kun je rustig, zaterdag eh, en zondag afwachten en eh, kijken wat andere ploegen doen. Hè. Vooral toch wat de druk. Ja. Dank je wel. Okay. AZ-coach Gert-Jan van Beek tegen Jan Rolfs. Dan de Eerste divisie Vijf wedstrijden daar vanavond. Eindhoven laat punten liggen in de uitwedstrijd tegen Sparta. 2-2 werd het daar. Um, en dat zijn dan dure punten in de strijd met FC Zwolle. Het had trouwens nog erger gekund... want Van Bellen maakte in blessure... pas tijd pas de gelijkmaker voor Eindhoven. Volendam, dat won met 3-2 van uh, Veendam ook hier een doelpunt in blessuretijd. Tuip sleepte daarmee de overwinning er nog uit voor uh, Volendam. Emme dat won met 2-1 van MVV. En u raadt het al, ook hier in de slotfase, een doelpunt. Vlak voor tijd maakte Fischer het winnende voor Emma. Fortuna, dat wordt met 2-0 van Dordrecht. En Telstar won met 3-2 bij AGOVV. Plat maakt er twee voor Telstar. Dan Zwolle zult u zich afvragen. Um, dat is toch de kop lopen. Wanneer speelt die? Wat hebben die gedaan? Nou, die spelen zondag om half 1... Uit de derby in Deventer tegen Goet, Gohet eh, en Kambuur... dat op nummer 4 staat. Dat speelt maandagavond weer thuis tegen Almere City. Dus de, de stand is nog wat vertekenend. Zwolle gaat er kop met 32 punten uit 13 wedstrijden. Gevolgd door Eindhoven met 30 punten uit 14 wedstrijden. Volendam derde met 24 punten uit 14 wedstrijden. En Kambuur dan vierde met 23 punten. 1 punt achter Volendam, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld. Dit weekend worden verder nog Os Den Bos en Sport weer dan gespeeld. For you. Tim Knol, kan zo de top 2000 in met deze. Misschien staat hij er trouwens ook wel in, wat weet ik ervan. Feestje van de buren met ruim 3 miljoen stemmers hoorden we ook alweer in het nieuws. Slecht nieuws was er voor de Friesland Flyers om het maar weer gewoon bij de sport te houden. Dat is veel makkelijker. Het ijshockeyteam raakte namelijk een van zijn betere spelers kwijt. Dan hebben we het over de Let-Alexander. Ter Johin, hij moet het land uit van de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst. Nou kan dat gebeuren, maar de, de reden, uh, Henk Hoekstra, voorzitter van Frieslands Fluis, goedenavond. Ja, goedenavond. ja, de reden uh, vond ik wat vreemd. Ja, die, die is ook vreemd. En soms uh, voor mensen met, uh, met, met een normaal uh, verstand ook niet te begrijpen. Uh, wat is er gebeurd? Uh, Alexander Terongens is een led heeft een, een aantekening in zijn paspoort uh, dat hij een alien is. Zo noemen ze dat. Ja. Je, leert, je leert elke dag, dus ook in, de, deze, in de, deze kredologie. Uh, hij is uh, een, een, een zoon van een Russische vader en een witte Russische moeder. Ja. Wacht even een momentje. Ja. Voordat iedereen denkt van die, die man is helemaal gek geworden uh, ja. als hij in aliens gelooft. Alien in je paspoort wil zeggen dat je statenloos bent. Juist. Dat, dat, dat je niet echt een, een, een, een nationaliteit bezit. Alleen hij heeft een letse paspoort ja. waar die aantekening dus in de, uh, uh, uh, wij hebben dat uh, bij uh, de IND aangemeld... We hebben de hele procedure doorgevolgd. Als led bij je EU-lid. Uh, in principe zou je uh, ja. vrij kunnen, arbeid kunnen verrichten. Hij heeft keurig uh, gemeld. Hij uh, heeft ook uh, die verblijfsvergunning. Uh, hij, hij, hij mocht dus uh, aan het werk hier. Alleen later hebben ze het met de mvv aanvraag hebben ze dat ingetrokken. Ja. En wat MVV, wat de, is dat? mvv aanvraag Nou, ja, dat mag ze in voorlopig verblijven. Dan moet je. Oh. Dan, dan, dan, dan Een volgende stap. procedureel allemaal. Dan mag je in principe. Uh, dan, dan kun je. In een die terwijl zelf kunnen krijgen. Uh, maar dat is uh, ja, teruggedraaid. Uh, tenzij ze hadden eerst we wat positief bereikt. en daarna is het teruggedraaid. En dat betekent nu dat hij gewoon heel simpel te dus zeggen, gezegd: uh, ja, je, je voldoet niet aan de eisen. En je moet uh, per direct, uh, mag je geen arbeid meer verrichten en je moet eigenlijk uh, het land uit. En je moet het land uit. Want ja. je bent niet, je hebt voldoet niet aan het papieren, want je hebt niet zo'n letse, letse nationaliteit. Maar, kan hij trouwens wel Letland dan weer in? Hij kan Letland gewoon in, want hij dus heeft niet wel de papieren om daar te wonen. Hij woont daar ook gewoon. Ja. Uh, alleen, uh, doordat hij, door die, ja, toen de Rusland uit elkaar gevallen ja. is, is hij wel tussen wel een te raak. Ja. En eigenlijk zou hij, wat we Nederland ook wel kennen, een soort inburgeringscursus uh, moeten hebben in Letland en dan kan hij... Weer gewoon een les paspoort aanvragen en dan kan die, en dat duurt zes maanden geloof ik, en dan zou je weer kunnen vrij kunnen uh, reizen. Maar op dit moment zitten wij met het verhaal. Ja, goed, uh, want dat weet je ook allemaal niet, die, die regelgeving. Nee. Uh, dat, dat wij een speel kwijt ja. ja, dat is jammer. Het is ook uh, een menselijk drama, want uh, hij, is een, uh, hij is jong, maar twee jaar geleden is hij zijn vrouw al verloren. Dus dat, dat, dat speelt ook allemaal mee. Uh, ja, goed, uh, dat is neu. Maar goed, wij kunnen als club kunnen we niet anders goed, Nee. Nee, en de IND ook niet. Nee, uh, ja, die, die, die hebben gewoon de regels. En de regels zijn zo klaar. Ja. Ik bedoel, en dat, dat snap ik ook wel. Ja, en er wordt ja, voor ijshoekjes ook uh, al spelers in de top van de Nederlandse competitie, geen uitzondering gemaakt? Nee, nee, nee helemaal niet. Dus uh, gewoon regels ja. en regels. En dat, dat, dat, dat zul je ook moeten hanteren. Want anders uh, blijf je nergens in het leven. Maar goed, het is, uh, het is uh, ja. um, het vrij omdat hij eerst al uh, hier mocht zijn. En nu niet meer. Ja, dan is het natuurlijk ja. uh, een hard gelach. Ja. Is hij al weg? Hij, uh, hij is niet, uh, niet meer op een club. Dus. Uh, en waar hij is, ja, dat is aan hem. Maar goed, wij hebben gisteren, gistermiddag heb ik dat, dat exitgesprek gesprek met hem gehad. Ja. ja, duidelijk aangeven dat het niet meer kan. En waar hij nu is, ja, dat is aan hem. Ja. Ik, uh, ik, ik kan het moeilijk land uitzetten. Nee, zetten. dat, nee, dat begrijp ik. Maar hij heeft niet gezegd van nou, uh, weet u wat, ik ga snel terug naar Letland. Haal uh, daar mijn inburgeringscursus en dan ben ik ja. over een half jaar weer terug. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dan is, dan dan dan is die zomer trouwens. Ja, maar... uh, want 1 maart is, uh, is in principe alles voorbij. Ja, goed. Dan zou je voor het nieuwe seizoen zou terug kunnen komen, dat zou, zo kun je dat, zou je dat kunnen zeggen, ja. ja. Maar daar hebben jullie op korte termijn niks aan, eh, dus ik heb op korte termijn maar... ik, ik, kan Ik kan er niet opstellen, en dat, dat, dat is voor het team het, het, het, het probleem. Ja. We, zullen, we hebben nou ons nu op het moment om die positie opnieuw te gaan invullen met een andere speler. Ja. Eh, nou, nou, nou, heel vervelend staan. nu hadden jullie vanavond de wedstrijd tegen uh, de Leuven Chiefs. Leuven Chiefs, ja, de ja. Belgische club. Ja, ja Belgische ja. club. Eh, was de pijn meteen al te merken? Uh, nee hoor, we hebben 14-0 gewonnen. Oh. Zij dus kon al een keertje gemist worden. Ja, ik kon vanavond wel gemist worden. Dus maar het was ook een wedstrijd die uh, voor de, want de bekercompetitie is te einde bijna dit weekend. Ja. En uh, wij konden bij de teams gewoon niet meer in, in de play-offs oh. komen daarin. Dus uh, het was een beetje de west, een wedstrijd om Keizerspaard. Maar goed, het is altijd leuk om, uh, om een wedstrijd te winnen. En ja. uh, goed, het, voor het team is ook leuk. En, en het is leuk, in ijshoekje is heel leuk als je de netto keeper bent. Dus dat is, dat is wel heel veel begrijp ik. Ja, nee, snap ik. Uh, en even de zure smaak van het hele incident met uh, ja. uh, Terry in... Terry Owens. Terry Theo in. Ja, wegspoelen. Nou goed, op ja. zoek naar een nieuwe verdedigen. Succes ermee. Dank je wel. wel. een succes met het programma. Ja, dank, dank wel. je wel. Dag. Dag, Dag. Henk Hoekstra, voorzitter van de Friesland Flyers. Vitesse heeft zondag tegen SC Twente iets goeds te maken. De ambitieuze Arnhemmers verloren hun laatste twee duels. En ja, met name die 4-0 thuisnederlaag tegen Feyenoord afgelopen weekend. Dat hakte erin natuurlijk. Die nederlaag viel extra op omdat Vitesse eerder zelf tegen VVV... en Roda uit zijn slof schoot met, wat was het, 4-5-0 overwinningen. Verslaggever Achter Niemeijer stelde vijf vragen aan Vitesse-trainer John van der Brom. Vitesse won dit seizoen verschillende keren met grote cijfers... maar verloor ook een aantal keren dik. Hoe kan het verschil in spelniveau zo groot zijn? Vitesse is een goed team, heb ik steeds gezegd. En in dat team hebben we een aantal spelers die, uh, ja, die iets extra's kunnen brengen... iets extra's kunnen geven. Uh, maar als het team uh, het team in de steek laat... dan, uh, dan zien wij er zo uh, beroerd uit als, als afgelopen zondag tegen, uh, tegen Feyenoord. En, uh, dat ligt deels uh, aan onszelf... maar aan de andere kant ook een heel groot deel aan het, aan het goede spel van Feyenoord... Uh, maar het was wel teleurstellend omdat we ja, met elkaar allemaal het gevoel hadden dat we op de weg uh, waren om, om, om bij die bovenste plekken aan te haken. En we zijn in dat opzicht zijn we ja, keihard uh, met de neus op de feiten gedrukt. Op basis van de vrijdagtraining lijken Chanturia, Prupper en Nicky Hofs hun basisplaats te verliezen. Is dat tegen Twente het medicijn? Nou, dat weet ik nog niet. Het is nu pas vrijdag. Uh, het feit dat je niet tevreden bent over, uh, over het spel afgelopen zondag. en uh, nog steeds uh, de mogelijkheden hebt om dingen te wisselen of te veranderen. dan kun uh, dan je dat als trainer altijd uh, of kun je dat niet uitsluiten. Training zijn natuurlijk voor ons als trainers om, uh, om dingen uh, te proberen, uit te proberen. in de 11 tegen 11. Ik speel altijd op vrijdag 11 tegen 11. Nou, dan zie je dan is de media aanwezig en die trekken daar gelijk hun conclusies uit. Maar... Zover wil ik nog niet gaan, maar het feit dat ik uh, uh, waarschijnlijk dingen ga wisselen, dat, uh, dat is wel duidelijk. De ster en topscorer van Vitesse is Wilfried Boni. Maar de kans lijkt groot dat de Arnhemers hem in de winterstop kwijtraken aan een rijke Russische club. Hoe moet het dan verder? Um, er worden allerlei dingen geroepen, gezegd, geschreven over uh, interesse. Het is logisch dat er, uh, dat er interesse is voor, uh, voor Boni en misschien nog wel meer van, uh, van onze spelers. Dat hoort bij het voetbal. En aan de andere kant, uh, ja, bij elk interesse, als je, je daar druk om moet gaan maken... dan, uh, dan heb je een dagtaak aan. Op uh, het moment dat, uh, dat er bekend wordt of dat er echt serieus iets is vanuit andere clubs... Dan, uh, dan zal ik de eerste zijn die dat hoort met, uh, met, met Jordania en Ted van Leeuwen erbij. Maar dat is niet aan de orde, dus ik, uh, ik maak me niet zo'n zorgen. Om. Ik verwacht daar geen probleem mee. In de media is bekend geworden dat Vitesse-Middenvelder Ruud Vormer wil kopen van Rode JC... Is hij dit seizoen de ontbrekende schakel? Ja, als, als het niet zou passen, ik ga ook niet zeggen dat het niet zo is. We zijn, we zijn geïnteresseerd in Ruud, uh, omdat ik het een, hele, sowieso een goede maar interessante speler vind uh, voor, uh, voor ons. Um, het is ook een speler die de kwaliteiten heeft die, uh, die wij op dit moment eigenlijk niet in onze groep hebben. Maar dat geldt voor meer spelers. Wij, uh, wij, wij zijn altijd bezig, Vitesse is altijd bezig met, uh, met spelers... En, ja, dit wordt naar buiten gebracht door Roda, je moet je officieel melden. Nou, dat hebben we netjes gedaan en uh, we hebben toestemming, dus dat gesprek gaat, uh, gaat komen. Ik weet wel dat je als club uh, ja, er gewoon heel vroeg bij moet zijn om, uh, om in ieder geval de interesse duidelijk en kenbaar te maken naar spelers. En, ja, wanneer dat eventueel zal gelden, dat, uh, zover zijn we nog lang niet. Eerder sprak Vitesse uit in 2013 landskampioen te willen worden. Staat dat nog steeds overeind? Uh, aan de ene kant ben ik ontzettend blij dat, uh, dat het ooit eens gezegd is. Want het, het, het geeft de ambities, in ieder geval van, uh, van, van Vitesse, CQ Jordania... maar zeker ook mijn ambities. Uh, daarmee zeg ik niet dat we in 2013 kampioen gaan worden. Dat zul je mij nooit horen zeggen. Maar het, het feit dat we uh, ambitieus zijn en, en aan willen haken... Om, om voor de titel te gaan spelen dat, uh, en ook de mogelijkheden daarvoor hebben... Ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En zoiets kun je niet vanuit het niets uh, kampioen worden. De voorbeelden met AZ en Twente zijn... Uh, dat gaat ook niet van de een op de andere dag of het een op het andere seizoen. Dat heeft tijd nodig. En, uh, daarmee zeg ik niet dat we het gaan doen, maar we willen het wel heel graag. En dat wordt uitgesproken. Zei John van der Bron tegen Ragnar Niemeijer in vijf belangrijke vragen. Zondag speelt Vitesse uit moeilijk tegen Twente. Dan Groningen. Groningen speelt morgen uit tegen PSV. Dat is ook geen eenvoudige opgave natuurlijk voor de Groningers. Uh, trouwens ook niet voor PSV hoor. Uh, want de ploeg lijkt in vorm Groningen dan. Op doel staat de 36-jarige Brian van Lo. Zijn carrière leek voorbij, maar hij weigerde op te geven. En met resultaat mag je wel zeggen. Vorig seizoen was van Lo de nummer 2 achter Luciano. Maar dit seizoen is hij gewoon de nummer 1. Aan Rob Fleur legt van Lo uit hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen. Ja, maar dat heeft ook een, stukje, uh, ook een stukje met opvoeding te maken. Ik ben uh, opgevoed uh, door hard te werken en uh, niet te zeuren. Af en toe mag je wel zeuren, maar uh, moet het wel uh, gegrond zijn. En, uh, nou ja, voor hard werken is er nooit iemand slecht geworden. En, uh, nou, ze zien maar weer uh, dat je dan zomaar weer een kans krijgt. Had je er nog op gerekend, als je eerlijk bent? Ja, je, moeilijke vraag... Uh, je moet nooit te veel op dingen gaan rekenen, maar wel in je achterhoofd ermee bezig blijven. En, uh, want als je daar niet meer mee bezig blijft, dan, uh, ja, dan gaat je trainingsarbeid, en je motivatie en je plezier in het spel denk ik, achteruit. Dus uh, nou, ik ben er in mijn achterhoofd altijd mee bezig gebleven. En op een gegeven moment komt het verlossende woord: dat je eerste keeper weer bent. Hoe voelde dat? Ja, dat was mooi. Want uh, ja, ik had uh, thuis nog even. Uh, met die, met die oude van mij gesproken in de voorbereiding. En uh, nog even aangehaald van... Uh, nou, ik ga nog eens even een keer flink gas geven in de voorbereiding. En uh, kijken wat eruit gaat komen. Dus uh, ja, dat was een fijn gevoel. En uh, nou, toch alweer een, uh, een bekroning op het harde werken. Wat is er anders geworden voor je? Nou, uh, ja, ik heb vorig jaar niet zoveel onder, onder Huistra gespeeld. En, uh, ja, het is een trainer die, uh, ja, die toch wel van achteruit uh, heel veel in de opbouw uh, bezig is om daarin... Uh, de bal naar het middenveld te brengen. En, uh, ja, hij wil heel veel positiespel spelen. En uh, ja, daarin speelt de keeper ook een uh, belangrijke rol bij hem. En, ja, dat is voor mij wel eens wat anders. Want uh, ja, bij Ron Jansen speelden we vaak 4-4-2 en uh, ja, werd toch wat, uh, wat eerder vaak de lange bal gezocht. En, uh, nou, dat is nu niet het geval. Heb je als gevraagd aan Huistra in een omwak ogenblik: van waarom zie je me nu wel staan en zag je me vorig jaar niet staan? nou kijk Vorig jaar in de voorbereiding uh, was heel ongelukkig voor mij. Want uh, een van de dagen. Uh, dat de voorbereiding zou beginnen, was ik met mijn uh, looptraining uh, bezig in het bos. En uh, kreeg ik een bezure en uh, ja, een, uh, een scheuring in mijn kuit. En uh, toen heb ik eigenlijk de hele voorbereiding gemist. Dus uh, ja, dat was ik heel simpel uh, voor de trainer om, om te kiezen voor Luciano. En uh, die heeft mij ook totaal niet bezig gezien in de voorbereiding. Dus uh, ja, dat was voor mij een valse stad. En uh, maar, uh, toen teruggekomen en uh, ja, je, kunt je kunt zeggen wat je wil. Maar op het moment dat je niet speelt, uh, ja, dan wordt dan vaak gezegd van, uh, dat je wel een team bent. Maar ja, de situatie is natuurlijk altijd anders. En, uh, nou, nu ben je weer onderdeel van het spelende team. En, uh, nou, dat is toch wel heel prettig. Uh, met alle respect, je bent 36. Heeft Groningen al gezegd van nou gelet op de huidige stand van zaken. We gaan met je door. Uh, nee, daar hebben we nog niet over gesproken binnen de club. En, uh, nou, ja, ik ben ook niet iemand die daar 1, 2, 3 uh, drekkel op zit te wachten. En, uh, als die tijd komt, dan komt dat vanzelf. En, ik heb daar geen haast mee. En, uh, nou, ja, ik, ik wacht het moment rustig af. Je hebt een aandacht opmerking gemaakt eerder dit seizoen. Toen zei je, het maakt mij niet uit als ik een blunder maak. Daar lig ik geen seconde meer wakker van. Want dat station ben ik al gepasseerd. Nou, kijk, als ik bijvoorbeeld terugkijk op de wedstrijd van Twente. Dan ja, gaat er een bal in die er eigenlijk niet in mag. En het wil niet zeggen dat het een blunder is. Dat vind ik in de categorie, ballen door je benen laten gaan. Maar ja, dan heb ik ook weer laten zien van, dat die focus echt op die wedstrijd moet. En dat je door moet. En niet te, te, te lang in in de fouten moet blijven hangen. Dus uh, nou ja, euh, achterom kijken doe je in de spiegel. En uh, in de wedstrijd heeft het er geen zin meer. Het het ook te maken met leeftijd, ervaring. Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Uh, je moet je doorstokken zaken niet, uh, niet laten afleiden en uh, gek laten maken. Er moet wel een, uh, een motivatie en drijfveer zijn om het, uh, om het niet te doen. Morgenavond, een leuk bezoekje. Eindhoven, PSV. Ja, dat is, uh, dat is een hele mooie, mooie uitdaging voor ons. Uh, we hebben PSV goed geanalyseerd en wat wedstrijden teruggekeken. En uh, ja, wat, wat sterktes en zwaktes van PSV naar boven kunnen halen. En uh, kijken of wij uh, daar met een goed resultaat weg kunnen komen. Als ik even het rijtje noem, Ajax gewonnen. Feyenoord gewonnen. AZ verloren. Nu PSV. 20 uh, gelijk, nu PSV. Ja, maar volgens mij noem je ook een uh, aantal thuiswedstrijden. We spelen nu uit. Dat... Dus ja, ja, dat is uh, zeker wel anders. Uh, ja, je speelt nu in, in het Philipsstadion en uh, niet in de, in de steun van de, van de Euroborg zeg maar. Is dat, is dat belangrijk voor jullie? Nou, ik denk niet dat het belangrijk alleen voor ons is. Ik denk dat het voor... Uh, voor elke ploeg uh, belangrijk is die een, uh, die een goede steun heeft van het thuispubliek. Uh, ja, dat kan toch even wat extra's brengen. En uh, ja, dan uh, gaat een tegenstander toch met een ander uh, beeld een wedstrijd in. Wij spelen nu uit. Ja, in, de, in, in Eindhoven kan het ook wel uh, ja, een, een, een sfeer ontstaan van, uh, dat, de, dat de twaalfde man achter die uh, ploeg staat. En, uh, we moeten daar maar eens een keer. Uh, wat meer punten gaan halen dan één. Bruin Verloog doelt daarmee ongetwijfeld. op de statistiek. Want Groningen stond in Eindhoven al 32 keer eerder tegenover PSV... maar wonnen daar nog nooit. werd 25 keer verloren en zeven keer gelijk gespeeld. Vorig seizoen werd het 1-1. Maar we gaan nu die club van Thijs van der Brink klappen geven in Eindhoven. Nee hoor, zometeen dus met het oog op morgen. Thijs van der Brink, grootste PSV-supporter. Ooit wordt hij dit, deze eeuw waarschijnlijk uitgeroepen. Hij gaat het niet hebben over sport, maar wel over grotduiken, zag ik. Heel spannend, zometeen in het oog op morgen. Veel plezier.